Is that my- Thank you. Hier zijn we dan met Ridderadio. En wel vanuit een regenachtig rijen, wil ik u natuurlijk allemaal weer welkom heten, die plaatsgenomen hebben in mijn chatkamer van het Spiritueel Praathuis van het zintuig op deze maandagavond. En dat ik strak al zei, Het is stil en rustig. De straten zijn degenstil. stil. Want het is Ridderadio. En iedereen zit aan de computer gekluisterd. Om te luisteren wat wij allemaal te vertellen hebben. Nou, en ik heb naar Donner, heel de, heel de uitzending zitten luisteren. Nou, Donner, je kent heel boeiend vertellen. Je hebt me helemaal meegenomen in jouw verhaal. Het was net of ik het ook helemaal meebeleefde. En dat is een goede manier van vertellen. Want als je op die manier kan vertellen, de mensen mee kan nemen in je verhaal, dan is dat natuurlijk hartstikke goed. Alleen, ik <lacht> kwam binnen. En Guus verwelkomde ik natuurlijk met de knuffel. Maar jij reageerde niet op. Dus toen zei ik eigenlijk tegen Guus op de chat. Ja, toen had ik geen tijd te knuffelen. En toen hoorde ik aan jou, aan jou een stem. Want er kwam een lachje doorheen. Dat je gelezen had wat ik schreef. Maar het mooie was dat je ook uit je verhaal ging. En het is ook daarom waarom ik de chat nooit lees. Als ik de chat zit te lezen, terwijl ik aan het vertellen ben. Kijk, als ik gewoon een beetje aan het gek doen met jullie, en dan kijken wat de chat te vertellen heeft, dan ga ik natuurlijk wel, uh, dan lees ik gewoon de chat, en dan, dan niet. Maar als ik, zeg maar, iets aan het vertellen ben, en ik zit in een verhaal, en ik kijk dan op de chat, dan ben ik ook uit het verhaal. Dus ik herkende daar heel veel van mezelf in. Maar het was gewoon hartstikke mooi om naar te luisteren. Gus zal er ook wel van genoten hebben, want hij zou vergeet tegen mij. Dus met andere woorden... Zo van, eh, uh, doet hem nou, haalt het nou niet uit zijn verhaal. Maar nou, het is best wel heel boeiend geweest wat jij het weekend meegemaakt hebt. Het is eigenlijk een soort oorlogssp, oh, boeren. Maar dan op een, op een leuke manier. En je zei wel, uh, waarom kan dat niet gewoon normaal? Maar begrijpt, dat jullie daar, de mensen die er naartoe komen, die zijn gelijkgestemde zielen. Dus daarom krijg je die eenheid. Dat heb je ook wanneer je allemaal naar een popconcert gaat. Dat heb je ook wanneer je naar het voetballen gaat dat je ook wanneer je, zeg maar, daar de wielrennen gaat kijken, iedereen die naar gaat kijken, die zijn gelijkstemde zielen. Daarvoor is het ook de mensen die, uh, de mensen die hier ook uh, uh, in het zet komen, uh, dat zijn vaak gelijkstemde zielen, en kunnen daardoor uh, best met elkaar goed communiceren. Het is altijd vervelend, als er iemand toevallig tussendoor komt, die een beetje de shit komt, verzieken. fysieke, en dat is nooit gezellig natuurlijk. Het is het gewoon altijd fijn wanneer we gewoon gezellig met elkaar over dingen kunnen praten. En Sorgweekers nu al, die hadden de dure laarzen, ben ik een beetje wel mijn eigen geschrokken. Maar in ieder geval, Elisabeth ging erop in, Jaco ging erop in. En het was gelijk weer, over die laarzen konden ze een heel verhaal met elkaar over vertellen. Hoe lang ze het er wel niet meer deden. Nou, dat is toch het geweldige, wat je met elkaar kan doen. Om, als je ze zich samen uh, een eenheid vormt en dan al is het dan maar via de chat. Maar voor ik nu, natuurlijk, uh, verder ga met het programma, ik heb je natuurlijk iedereen al welkom geheten, maar ik wil toch nog even iedereen persoonlijk welkom heten. En dan is het natuurlijk onze Esmeralda. Goedenavond, lieve Esmeralda. Ook onze Guus is er natuurlijk, daar heb ik al heerlijk mee geknippeld. Goedenavond, lieve Guus. Ook Tjaco is net binnengekomen. Dag, lieve Tjaco, altijd weer jezelf als je er bent. Jan is er vanavond ook ja. Ik heb het zaterdagavond al een beetje verteld dat het niet goed gaat met de uh, moeder van Jan. En weet dat ik zo typisch van, Jan, dat mijn moeder in jullie te horen kreeg uh, dat ze uh, leverkanker had. En dat ze toen uh, eigenlijk in dezelfde periode als jouw moeder nu, eigenlijk uh, ook lag, uh, met dat. Uh, met hetzelfde euvel. He, toen is in september overleden. En dan kun je zien dat het eigenlijk, uh, eigenlijk zo'n beetje hetzelfde uh, ritueel is natuurlijk. En ik weet precies wat je natuurlijk doormaakt. En het is natuurlijk nooit leuk. Maar zolang je maar zorgt dat je over alles zegt wat je wil zeggen, dan heb ik daar de hand in meer hoofd. Maar dan is natuurlijk onze Linda, ja, Linda heb ik vandaag al gezien, en Linda, die staat geweldig nieuws van kleinkind en de zoon met de schoondochter uit Engeland komen, zes dagen bij te logeren. Ik weet zeker een oma, er zit ze ernaar te verlangen om dat kleine wicht heerlijk in de armen te sluiten en lekker even zes dagen fijn met er lekker om te kunnen gaan, dat ze er weer een tijdje tegen kan, dat is natuurlijk niet zo fijn als een, als een kleinkind. Is het kostbaarste geschenk wat een mens mag hebben. En ik gun natuurlijk ook Linda die zes dagen ook dat ze er intens van geniet. En gewoon alle leuke dingen ermee uh, doet die ze ermee kan doen. Nou, dan is er natuurlijk onze eigen sunset. Goedenavond, lieve sunset. Ook jij natuurlijk. Fijn dat je het bent. Ja, ik had toevallig van de week. Dat gaf ik allemaal door, die er in de uitzending kwam. En toen vertelde Dred, op de chat nog, zag ik op het laatste moment, dat jij op zondagavond de uitzending hebt. Dus ik zal eens gaan kijken, of ik zal de mensen dan verlegd maken dat ze het uitzendschema, dus moeten kijken, om te kijken wie er in de uitzending komt. Maar dan is het natuurlijk altijd leuk als je dat van tevoren even aankondigt, want de meeste mensen denken het er altijd niet aan, of weten het soms niet. Dus zo doen we Dus dan zat ik in het vervolg zaterdag als ik afsluit, ...zal ik dit doorgeven. Nou, donderdag heb ik natuurlijk al wel van geheten... dan wil ik natuurlijk de operator en het repra... ...natuurlijk ook alle lieve groeten wensen... ...hier vanuit Rijen... ...en ook de mensen die op dit moment de moeite nemen... ...om toch naar hun radio te luisteren... ...ook al komen ze niet op de chat... ...ook al hebben ze daar geen zin in... ...maar die toch fijn luisteren... ...dan zeg ik gewoon... ...luister het gezellig naar ons... ...en op de chat is het gewoon... Als je dat niet wil, dan moet je dat niet doen. Ik ben vanavond wel op de chat gegaan. Extra om donderdag een hart onder de riem te steken. En dan om te laten weten dat ik luister. Want het is natuurlijk wel zo, ik weet door de, door de mailtjes die ik krijg, dat er meer mensen luisteren die nooit op de chat komen. Dat, hè, dat die mij bedanken of uh, dat ze weer genoten hebben. Of alles. En dan weet ik gewoon mensen dat die luisteren. Maar... De mensen die op de chat komen, dat is zichtbaar. Dan zie je, zie je zichtbaar, hé, hey, ze luisteren. naam. Nou, en dat is natuurlijk het mooie van iemand die een radioprogramma maakt. Dat ze toch ziet, hé, hey, er hoeft namelijk, die luistert. nog wist nu, in ieder geval, dat, uh, dat uh, Colinda, want die zat er ook op. Dat Colinda en Guus en ik, naam nou, zaten te luisteren. En dat, dan, dan kun je ook gewoon vertellen. En dat is natuurlijk wel... De oh, een die heeft op zondag in deze uitzending van 9 tot 10 uur. En dan draait je muziek. Muziek deze, en op dinsdag komt haar vriendin. De shaman. Nou, dat zal het dan een keer naar staan, rijden. Zo gaat het natuurlijk allemaal in z'n Maar ja, ik kan natuurlijk niet zo'n mooi verhaal vertellen. Als dat van de week natuurlijk donderdag heeft verteld, dat is best wel heel boeiend om naar te luisteren. Want als ik het dan goed begrijp, dan is het een soort, uh, soort stadje, eigenlijk in het leven een decor eigenlijk, waar dit allemaal afspeelt. Dus waar jullie uh, in een bepaalde kledingplaat gaan, uh, behorende bij een bepaalde tijd, en dat je vandaar uit de mensen kunt komen kijken, dat ze uh, uh, eigenlijk weer terug kunnen in de tijd. Ik ga even met de jetski ski eruit. Dat is goed. Tot zo die hadden. Maar dat zijn natuurlijk die uh, dingen. die Ik neem aan dat het zoiets is. Nou, dat lijkt me natuurlijk. Vooral mensen die daar heel erg in geïnteresseerd zijn. Die komen dan, dan natuurlijk naartoe. En dan kunnen ze het in feite, ja. Je moet het eigenlijk een beetje zo zien, hè? Je wel een van mensen een hele uh, zonde hebben. Waar ze een soort oorlogje voeren met soldaatjes en zo. En dat, en maar dit is dan met mensen. En dat is natuurlijk ook heel erg mooi. Ik ben hier ook met een levendige kerkstal. Een levendige Kerstal die geeft het natuurlijk ook zo. Een levendige Kerstal die is ook op een bepaald moment, uh, wordt dat heel uh, dinget. Ja, ik zeg ook net, het is ongeveer, het is een compleet kampement. Dus en daar uh, doen ze dan ook, ook zo mooi, dat ze er zijn met echte geweren. Nou, ik neem aan dat je niet met echte geweren daar rondlopen, Misschien dat het namaakgeweren zijn, of uh, geweren die onklaargemaakt gemaakt zijn. Maar ik denk dat je daar met, met kogels en zo rond hebt gelopen. Want er moet er eens eentje zijn. Uh ja, dat beeld heb jij mij gegeven, nog. Jij hebt me dat beeld gegeven. Ik heb natuurlijk goed zitten luisteren. Kijk, als ik iets doe, dan doe ik het goed. Ik zit er wel toch een uh, videospelletje te doen op een uh, uh, computer, op spiegel zit ik dan. Ik zag dat, uh, dat uh, hoe heet ze, Collin dat er straks ook spiegel binnenkwam. Maar dat is, uh, dat, is uh, dat gratis spellenprogramma waar je mijn spelletjes kan doen. En uh, ja, dat zijn allemaal van die dingen die gebeuren. Maar ja, vandaag is er weer van alles gebeurd. En Linda vroeg net of ik de chat al gezien had, dan dus zag ik eens even kijken wat er binnengekomen is, Lievelin. Okay, ik zie wel dat ik heb je ja, mailtje binnengekregen, Linda. En ik heb ook een mailtje binnengekregen van Martin de Vries. En die schrijft het volgende: dat gaat over zussen. Op een dag zat de jonge vrouw bij haar moeder thee te drinken. Ze sprak over het leven: het huwelijk, over de verantwoordelijkheden in het leven en de verplichtingen die volwassenheid met zich meebrengt. De moeder roerde in de thee en zij bedachtzaam tegen haar dochter. Vergeet je zusters niet. Ze worden steeds belangrijker naarmate je ouder wordt. Hoeveel je ook van je man houdt, zoveel je ook, hoeveel je ook van je kinderen, die je misschien stond krijgen, zult houden, je zult altijd je zussen nodig hebben. Denk aan, zo af en toe moet je met ze mee uh, toe. denk aan zo af en toe met ze mee te gaan en dingen met ze te doen. En onthoud. Dat zusters, alle vrouw, alle vrouwen betekent. Je verdrietige vriendinnen, je dochters, je collega's en al die vrouwelijke vrienden. Je hebt vrouwen nodig. Zo is het met vrouwen. Wat een grappig advies, dacht de jonge vrouw. Ik ben een pasgetrouwde vrouw. Mijn man en het gezin dat we zullen stichten, zal zeker alles zijn wat ik nodig heb om mijn leven waardevol te maken. Toch luisterde ze naar haar moeder. Ze hield contact met haar zusters en maakte ieder jaar weer en meer vriendinnen. Naarmate de tijd streek, kwam ze langzamerhand achter dat haar moeder wist waar ze het over had gehad. Als door de tijd en het leven veranderingen en mysteries in een vrouw groeien, zijn zusters een steunpilaar in haar leven. De tijd ze verstrijkt. Het leven gebeurt, afstand scheidt, kinderen groeien op, liefde groeit en vergaat. Geliefde overlijden, harten breken, ouders sterven en loopbaan eindigen. Maar, zusters zijn er, tijd en afstand maken niet uit, een vriendin is altijd binnen bereik. Als je haar nodig hebt. En als je alleen door het eenzaal de bal moet gaan, zullen vrouwen in je leven aan de rand staan om je aan te moedigen. Voor je te bidden ter gunste van je tussen, van je tussenbeide te komen en je aan het eind met open armen ontvangen. Soms lappen ze regels aan hun laars, lopen ze naast je of komen ze om je eruit te tellen. Vriendinnen, dochters, kleindochters, schoondochters, zusters, schoonzusters, moeders, grootmoeders, tantes, nichten, buurvrouwen, allemaal zegen ze je leven. De wereld zou niet hetzelfde zijn zonder deze verbondenheid tussen vrouwen. Toen dit avontuur genaamd vrouw zijn begonnen, toen we dit avontuur genaamd vrouw zijn begonnen, Hadden we geen idee van de ongelooflijke vreugde en verdriet wat ons te wachten zou staan. Nog wisten we hoe we elkaar nodig zouden hebben. En nog steeds nodig hebben. En daar staat hier studie aan alle vrouwen die je een leven betekenis geven. Ik heb dit zojuist gedaan. Ja, dus ik heb die gekregen. Als dankjewel. Dus Martin mag je luisteren. is wel bedankt. En ik heb geprobeerd om het met deze te vertellen om het nu iedereen uh, duidelijk te maken. Wat een knap jong hè? Maar ik zit de foto van de kleindochter van Linda te bekijken... en die lijkt me toch op dromen. Dat is onvoorstelbaar. Die lijkt echt op dromen. Heel de snuitjes zo, die de uitdrukking van de ogen. Ze willen het hier wel niet altijd weten, Linda... Ik wou dat ik het jullie kon laten zien, maar het is echt een kindje, die op de oma lijkt, met haar gewitte jurkje en roosje, wat een prinsesje. Minken komt ook binnen. Goedenavond, lieve Minken. Dus Linda, ik heb uh, de eerste foto al bekeken van je kind. En dan ga ik het wel uh, verder kijken, de rest. Want dat wil je natuurlijk, hè. Ondanks nou, zegt: ze scherpe mensen komen, het slagveld niet op. Nee, dat zal ik wel niet, hè. Dat heb ik de mensen verwachten, Ik ook niet. Maar ja, ik heb dat verhaal ook wel eens verteld tegen jullie, hè. Want dat eh, vroegen mijn broers van deze een, een, een stukje, een vierkant blokje. En daar ging dan zo'n plastic buis op. Weet je wel, waar we de stroomdraden doorlopen. En dan een hoop elastieken er rond. En dat was dan hun geweer. En lagen lag eens in de bosjes. Zo, zogenaamd schieten op iedereen. Want daar waren ze kooibukken aan het spelen. En als er iemand eh, voorbij kwam, zei je: pap, pap, pap, zeiden ze dan. Toen was er een vrouw, die was naar de politie gegaan. Want toen had ze nog geen telefoon. Dus dan, dan gingen ze naar de politie, hè. Nee, want de politiebureau, dat politiebureau was bij ons in de hoofdstraat. een paardje door, en dat was bij het politiebureau. En toen was ze naar het politiebureau gegaan, kwam de politie bij ons. Ook de op zijn fiets. En die vertelde dan dat, ze, dat er, dat er een, een vrouw was komen klagen, want er was op haar geschoten. Er was helemaal niet geschoten. Maar toen hadden die jongen niet, dat ze met pijltjes geschoten en met uh, dingen. Dat is jaren later gekomen. Die lagen er alleen maar in de bosjes met een houten blokje en een, een houten blokje en een pijper op. En dat was al hun geweer. En de politie kwam en zei ik aan mijn vader, die was zo, um, was zo zenuwachtig. In plaats uh, dat hij zei, ze waren kunnen aan het spelen, zei ze, ze waren kabaatje aan het spelen. Want als er op de politie maar kwam, een grote bekken in het zaten behoorlijk los. Maar als de politie kwam, dan was hij helemaal van slag. En dat zijn allemaal die dingen natuurlijk, die, uh, die, die gebeuren waar je dan altijd weer dat truc ding, als je dat dan weer zo hoort, van die... Uh, En dan ga ik eens even de chat volgen. Nou, Mink die vraagt: Nelly, Kent moet morgen aan zijn middelvinger geholpen worden hij vingen, en ook überhaupt uit die vinger. Hij moet veel aan worden gesneden. Nou, ik heb niet het gevoel, hadden ze dat wel gezegd? Ze hadden dat wel van tevoren gezegd tegen hem dat hij uh, geapporteerd moest worden, dus ik denk dat het gewoon een kwestie gaat opereren. wordt. Ze kennen heel veel, hè? Kijk, ze zullen niet zo gauw een vinger afzetten, want als je je vinger eruit toevallig afzaakt. Dan wordt gevraagd of je die vinger in je mond wil doen, zo snel mogelijk naar een ziekenhuis wil gaan, dat ze die vinger er weer op zetten, weer vastnaaien, en dat die vinger dan weer aan elkaar groeit. Ik denk dat wij geen mal niet tussen, Je moet één ding altijd heel erg goed begrijpen. En dat zeg ik tegen alle mensen die bij mij komen. Op consult. Dan zeg ik altijd tegen, er is maar één zo'n belangrijke in je leven. De belangrijkste ben je zelf. Dus, de belangrijkste ben je altijd zelf. En, het is namelijk zo, wij hebben altijd wel eens momenten, dat we, dat we hebben altijd wel eens een moment in ons le leven, dat we iemand nodig hebben. Uh, die altijd ons tot steun is. Waarom wij terecht kunnen want Wij zijn niet als eenling geboren. Wij zijn mensen uiteindelijk een dieren. Die dan proberen allemaal hun eigen leven te leven. Ik probeer dat ook te doen. Ik hou ook van mijn eigen leven. Ik hou van mijn eigen privacy en al. Maar op de momenten dat je echt door de diepste daal gaat, dan is een, een steun van een goede vriendin, of een moeder, of een zus, is altijd heel belangrijk. Want dan heb je die ook, dan heb je dat gewoon nodig. En dan kun je zeggen wat je wil, maar als iemand komt te overlijden, en er zijn mensen op de begrafenis, die jou toevallig een, een net dat schouderklopje geven, of net dat woordje tegen jou zeggen, wat, wat goed doet, dat is nodig. Ik denk dat een mens elkaar altijd nodig hebben, Maar dat een mens een individu is, een eenling, bij iedereen is een eenling, hè? Of je moet heel sterk verbonden zijn met je tweede ziel, maar over het algemeen zijn we allemaal individuen, unieke, alleen, alleen, een eenzaam, die leren om in met mensen om te gaan, in communicatie, dat leer je op school, dat je, hè, als je sport moet, doe je het ook in groepste van. en je hebt mensen die gewoon graag alleen zijn. Ik zou helemaal niet doen. Ik zou in ieder geval heel ja, uh, erg vinden om helemaal alleen in een hutje te wonen in de hei. Dat zou ik helemaal niet erg vinden, want als ik, want wanneer je dan behoefte hebt, aan ah, de contacten ga je gewoon, dan ga je gewoon, dan zoek je het gewoon op. Maar je kunt ook natuurlijk best gewoon de eigen lekkere afzoeken. Ik weet nog goed dat, eh, dat is meneer. Linda kwam voor mij Voor mij die ding, heel donker in huis. Dus Linda zei, Jezus, niet donker in huis. Ik zeg, ja, dan weten de ene niet te vinden. Wanneer, eh, wanneer ze komen. Want die had het zo weer over de Maya-kalender. En toch. Jongens, ik, heb daar, ik, heb dat, uh, ik heb Linda al middag naar zo horen vertellen. Haar zoon heeft daar een, een videoband over, of een DVD. Waar heel veel op staat. En dan denk ik dat ze toch... Uh, ik zeg, ik denk dat er, toch iets, dat er toch dingen gaan staan. Niet dat de wereld vergaat, want dat geloof ik niet. Maar dat er dingen uh, ontstaan. Want kijk, ik heb het toevallig vorige week ik heb bij jullie aangehaald. Eenmaal is, zei ik, de, de professoren van vroeger al, van eeuwen geleden, eenmaal is de wereld vergaan in water en in tweede malen zal hij vergaan in vuur. En dan vertelde Linda toevallig vanmiddag dat uh, in andere landen er zijn, als wanneer ze er gelijk niet krijgen op iets, dat ze dan de olievelden in brand, in brand gaan steken. Nou, lieve mensen. Wat denken jullie wat er gebeurt als ze, als ze die olievelden in brand gaan steken? Dan gaat er toch heel de wereld naar. En wat denk je als ze hier de gas, de, de, wat de, de gasbronnen in brand gaan steken? Al die leidingen onder de grond waar alles naartoe gaat. En het vuur uh, gaat er door. Dat, dat gaat snel, hè? Ze zeggen niet van niks. Het ging al zo lopend vuurtje door het dorp. Dat gaat snel. Dan zou er toch nog wel eens een stukje van waarheid in kunnen, kunnen zitten. En het is niet dat ik daar vannacht van wakker lig. En dat moet je natuurlijk ook niet doen. Maar het is toch eigenlijk helemaal niet zo gek. Als je daar toch eens een keer eens even de geschiedenis erop naar uh, leest. En kijkt wat is er nou eigenlijk voorspeld. En wat hebben ze er dan mee voor. En wat is daar op dit moment al... Uh, al uh, gebeurd, en wat, hè, wat is er nu allemaal gebeurd, wat, wat ze ooit voorspeld hadden, wat toch allemaal is uitgekomen. Zo kun je ook op, ik heb dan uh, van Zigo het, uh, het uh, filmkanaal, het, het kanaal, met al die zenders, en daar heb je ook een bepaalde uitzending, waar het allemaal over gaat, hè? over Nostradamus, waar dat die, dat, waar die heb die ook uh, uh, dingen erover en toen ik dat wel eens eens te kijken. En ik ben dan niet iemand die... Nou, toevallig dat jij dit nou mooi aan mij vraagt. Jochem, goede trouwens, welkom. Ik was daar, van. toevallig vandaag, was dat een vraag bij mezelf. Dan denk ik bij mijn eigen, waarom? Zeg maar, als ik nou een maand heb van tevoren, je weet van tevoren wat je, wat je uitgaat. Zeg. En als ik nou een maand heb dat ik denk, hè, voor deze maand, als ik nou alles betaald heb, dan hou ik toch nog wel wat geld over om, om er iets leuks of zo mee te doen. Dan gaat in één keer mijn afwasmachine kapot. Kost je 150 euro aan mijn afwasmachine. Dan de andere maand, dan denk ik, hè? nou loopt het allemaal goed. In één keer wil er zijn auto weer. Nieuwe banden erop. En zo is dat iedere keer weer. En het is ook zo. Nou, dat, dat is nou gewoon dat je moet blijven vertrouwen. En gewoon denken, dit hoort bij het leven. Esmeralde heeft dat. Dreddred heeft het. Jan. Zit maar een euvel, Chaco zit daarmee. Het enige is, we zitten daar allemaal mee. En op het moment dat er mensen uit je leven gaan, moet je helemaal niet erg vinden. Want mensen die uit je leven gaan, hebben je niks meer te vertellen, of daar kun je niks meer van leren. Zeggen dus we in een nieuwe periode van ontwikkeling in jezelf uh, uh, ben beland, kom je weer mensen op jouw weg die jou dan weer helpen bij die ontwikkeling. En als die ontwikkeling weer erop zit. Linda heeft uh, de link van het filmpje. Maar dat kan ik nou toch niet doen. En dat is gewoon bij iedereen. Jan zegt het ook. Bij mij is dat ook iedere maand weer. En dan denk ik bij mezelf, Kim, maar het is wel zo, alle mensen zijn toch nut voor elkaar. De mensen waar je mee te maken krijgt, dat is je familie waar je bij geboren bent, die, de ene heeft, heeft de boodschap om aan jou te laten zien hoe het niet moet, en van de andere van je familie en je kennis en je vrienden, en je, hoe het wel moet. Dus je bent altijd tot elkaars nut. Je bent altijd op elkaar zoekt. Je moet uh, van elkaar leren. En op het moment dat ze niks meer aan je te vertellen hebben, en dan oh, gaan ze uit je leven, en dan ben je weer in een andere fase in en dan komen er weer mensen op je weg, die jou weer wat te vertellen hebben, of waar je nog een keer wat van kan leren. Alleen, voor, al is het alleen maar voor de manier van hun in het leven staan. En dat kan positief zijn, negatief. En Smirala, die zegt ook, dat klopt precies. He? Ze komen en gaan. En zelf doen we dat ook in het levens van anderen. Dat is ook zo. En je staat er wel eens bij stil. Dan denk je wel eens van, goh, die mensen, die, die, die hebben zoveel voor mij betekend gehad, wat is, hè. Sommige mensen hebben best wel heel veel voor je betekening gehad in die periode. En nu, in één keer, zijn ze zonder ruzie of zonder dat er wat is dus plaatsgevonden, uiteindelijk ver weg. En, en, en hoor je de huid nooit licht te En dan ga je terugdenken, en dan begin je soms wel eens verdreven. Dan denk je: Goh, ik heb best met die mensen een bepaalde periode, die hebben mij enorm gesteund in die periode waar ik toen in zat. Daar kon ik altijd op terugvallen, en dat was altijd hartstikke fijn, en nu in één keer is dat minder geworden. Maar, dat is al zo typisch, dat het dan van weer, weer het is allemaal van beide kanten, hè. Want je laat dan elkaar allebei los. Want zolang de ene jou niet loslaat, blijft dat contact. Maar op een bepaald moment, als jouw contact verwatert en dat contact van je anderen verwatert, ja, dan komt er een soort, komt er een soort uh, verwijdering. Zonder dat ben je er samen uh, Maar de als één of de ander er moeite mee had, dan zou je die nou bellen. Goh joh, ik heb je lange tijd niet meer. En dan blijft dat. Dus het is net ook dat dat ook zo gelijk wordt. Jan zegt ook net, het is nou net leuk dat je dit vertelt, want vanavond zei ik nog tegen zijn vrouw in de auto van, uh, uh, dat is ons leven, dan dit en dat, dat. Ja, daar ook, omdat Jocham het er ook niet over heeft, is gewoon zo. En ik dacht er vandaag zo aan. Ik zat vanmiddag zo, ik moest het toilet en dus zat ik eigenlijk zo te denken. Over, uh, ja, hoe moet ik nou deze morgen, weer ik mijn A.O.E. weer? Dan zeg ik, ja, hoe moet ik deze maand waar ik kan allemaal betalen. Dan, Ja, ik ga maar van tevoren maar geen planning zitten maken, want... Net de vorige keer ook, die was in één keer mijn afwasmachine kapot. Er was een motor doorgedraaid. Nou, en, en, en, ik kan dat ding gewoon niet missen met al die als de kinderen komen en even en zo. Dat gaat wel voor een paar dagen goed, maar ik vind het een gemakkelijk wel de mens. Als je altijd in het afwasmachine staan, je doet je aardig echt je weer kwastjes en zo. Dan heb je nog, ben je nog de hele tijd bezig. Maar dan denk ik, dat zal het nou de volgende keer weer zijn. En dan loop ik wel de echte etteren, want dan zeggen de jongens ook van, ja, maar, dan kunnen wij toch ook niks doen? Nee, natuurlijk kunnen jullie toch ook niks doen, maar daar was het nog niet leuk. Als je dan denkt, hè nou zijn we weer door een bepaalde periode heen, alles is weer lekker betaald. En dan denk je, gebeurt er weer iets. iets, moeten weer extra geld uh, ergens vandaag getoverd worden. En is dus Esmeralda zegt, je kruist elkaars pad. Voor een hele korte tijd of een hele lange tijd. En dat is van tevoren wat is altijd, op het moment dat iemand in je leven komt, moet je van elkaar leren. Of die ander moet van jou leren. Dat jij die een boodschap mee moet geven. En niet dat je daar tegen moet gaan praten, maar dat die bij jouw manier van leven die persoon in laat zien dat het ook anders kan. Maar je hebt altijd aan elkaar iets te vertellen. En zo gauw je niets meer te leren hebt, van elkaar, of de andere heeft jouw niks weten, dan gaan ze wel zelf uit je leven wat vaak wel triest is omdat er vaak mensen in je leven komen op het moment dat je echt steun en hulp nodig had van die mensen en dat je daar gewoon ontzettend uh, fijn vond en dan in één keer uh, zijn die mensen, zijn ze gewoon niet meer dan heb je precies hetzelfde als hier op de op de chat. soms dan zijn er zijn heel veel mensen op de chat, en dan één keer, dan, gaan we, dan komen ze gewoon niet meer. En dan denk ik dat ze gewoon voldoende te weten zijn gekomen en voldoende hebben mogen leren van hetgeen wat wij te vertellen hebben. En dat het dan niet meer hoeft, want dan zijn ze nieuwsgierig naar het spirituele, ze komen op mijn website terecht, ze, ze, ze klikken in, ze komen luisteren, en op dat moment dan bemoeit het hun. En op het moment dat ze weer, weer verder zijn, dan moet dat gewoon. Want nou, dan hebben ze geen zin meer om een beetje met elkaar een beetje te gaan zitten um, chatten. Uh, want, want dan zitten ze liever te luisteren naar hetgeen wat je te vertellen hebt. En ik heb natuurlijk ook niet iedere week uh, evenveel stof. Ik heb al in al die jaren wat ik nu voor in de radio uit zit te zenden, jullie al zoveel meegegeven aan, aan, aan wijsheid geprobeerd dan jullie mee te geven naar wijsheid en naar de ervaringen aan dingen die ik zelf heb mogen ervaren. En dan heb ik vaak het gevoel, op het moment is het niet zo opwindend. He? Alles is voor mij ook maar herhaling van hetgeen wat er allemaal is geweest. Dan heb ik ook het gevoel dat ik op een gegeven moment in herhalingen begin te vervallen. En dan vind ik het wel eens een keer leuk om gewoon een beetje, een beetje te gaan zitten kwallen op de chat. En met jullie samen daarover te gaan zitten praten. Maar je zal alles zo zien. Maar op, op het moment dat jij uh, wil gaan, uh, weet ik, gaan boetseren, dan is het net op dat je constant vrienden leert kennen die ook boetseren. Nee, doe jij dat toevallig ook. En zo, uh, zo werkt dat. Ik weet nog goed als ik dan je deed. Toen ik nog heel veel je deed. Dan uh, kwamen de mensen op het pad die ik niet allemaal kende. Nu leer ik de mensen dat een rijke doen. Leren, die komen bij mij op de cursus, hebben al lang rijkje willen doen. Dan leren ze mij persoonlijk kennen en dan vinden ze het fijn dat ik een rijkje wil zijn. Maar vroeger, dan kwamen mensen gewoon uh, via, een, via via, uh, belden ze me dan op, van goh, ik wil graag rijken bij u doen. Nou, dan zei ik nou, geef naam en adres maar op, telefoonnummer, wanneer ik weer meer mensen heb, dan zal ik u wel even bellen. Uh, zal ik je wel even bellen? Nou, op een bepaald moment belde weer de op. op. Nou, en op een gegeven moment hadden we dan een paar mensen. Nou, dan ging je bellen. Ja, je had me toen gebeld. Dat je bij Alain wilde doen. En daarvoor uh, wil ik je even laten weten dat ik dan en dan gepland heb om te doen. En dan zie je dat ik dan, die mensen elkaar dan helemaal niet kennen, dat die daar gezamenlijk bij jou komen op zo'n zo dag was morgen, en dat het dan typisch altijd mensen zijn, die een soort gelijk ge levenservaring hebben. Of, ik heb een keer gehad, er waren dingen, nou, die wouden niet op zondag, maar die wouden op maandag. Nou, die anderen, die wouden ook allemaal op maandag. Nou, ze zaten bij me, en die waren alle vier kapsteren. En de een kwam met het teleur, en de andere kwam met schave moer, en de andere, die kwam met de maandag, en die waren. Ze waren allemaal kapster. Daarvoor waren ze dus vrij en wilden hij en wilde het Daar kwam ik achter, want ik ga niet aan de mensen vragen, wat is jouw beroep en wat doe je? Nee, ik zeg gewoon, nou dan en dan heb ik je bij niet. Zo heb ik ook een keer gehad, mensen die bij me kwamen, die hadden allemaal een kind verloren. Van één wist ik het, dat die een kind verloren had, want dat was toevallig Hans van Essen, uh, waar ik voor, uh, voor dat kind het contact heb mogen leggen door de en daar wist ik het van, maar van die andere mensen wist ik het niet. En heel typisch dat die mensen allemaal een kind vloog hadden. Dus die hadden samen. Die hadden samen een, een, een, een, een, een eenheid. Dus dat was ook weer. konden samen iets delen zondag. Want dan is het niet alleen rijk in Leiden. Dan is het ook zo dat je, dat je wat gezamenlijk te delen hebt. En zo het ook pas geleerd, had ik dat ook, uh, toen in met Rijkje 2, we hadden ook ongeveer hetzelfde, eh, uh, en uh, hetzelfde. Dat was toen nog met Theo en uh, met René. Die waren toen hier en die hadden ook alle vier een soort gelijke ervaring gehad in hun leven, waar ze elkaar heel in konden vinden. En dat is, altijd, dat is zo typisch, dat dat zo geleid wordt. He, dat, dat kun je het, hè? want de heer Jochem zegt toch, nee, het kan voor jou een herhaling zijn, maar laat dan net iemand in de chat zijn, van wie het nieuw is. Maar dat is ook zo. Dat is ook zo. Daarvoor vind ik het ook altijd. ik zeg er ook altijd bij, voor degene die al langer in de chat zitten, zal dit weer wel herkenbaar zijn. Maar soms moet ik zo'n dingen weer vertellen, waarvan ik weet dat er huim, maar dat ik ze gewoon moet zeggen, en dan heeft het te maken ja, bij mij heb ik dat wel meegemaakt uh, lieve Jochem dat was heel typisch ik heb ook wel eens gehad mensen die bij me kwamen die waren heel creatief in dus de ene schilderen, de andere die kon heel mooi tekenen, want Schilderarteken is ook nog verschil. Ik kon helemaal Anderen deden Maar dat was ook. Die waren altijd heel creatief. Op bepaalde dingen. En dan denk ik bij mij. Wat, wat bijzonder dat die mensen alle bij elkaar praten, Zonder dat je dat weet. Want je kunt dat niet uitkiezen. Kijk ik had pas geleden. Had ik zes aanmeldingen. Voor rijkje 1. Maar. Er vierden er toen een paar af. Eén die kon niet, van die moest laten doen, en de andere, die deed het er toch maar niet. Toen bleven er vier over. En die vier, die waren juist blij dat we maar met vieren waren. Want dat was zo'n mooie energie met die vier mensen samen. Dat was, die, die waren allemaal even rustige mensen. Maar die andere twee waren ook heel erg gedrukt te maken. En hun waren juist van zichzelf heel rustig. Dus dat was ook weer heel fijn. En dat is natuurlijk heel erg fijn, dat mensen dan uh, met elkaar in de rust kunnen zijn. Want als nou drie mensen heel rustig zijn, en eentje is gewoon heel druk, dan stoort dat de rest. Want dan moet je iedere keer één corrigeren. Gewoon, dat ze, hè, maar je wil, iemand mag gewoon zichzelf zijn, dus die mag gerust de hele tijd, uh, uh, uh, blij zijn en wonen. Maar dat kan storend zijn voor mensen die juist van nature heel rustig zijn. En dan is het fijn dan is dat samen zijn, die energie waar je dan in zit. En Jochem zegt ook, het voordeel van zoiets is dat je dan meteen gelijk vingers hebt. Ja, ik had het voor een keer met de cursus. Ik had het ook keer met mijn cursus. Daar waren het er waren er twee zaten er in de psychiatrie, en drie zaten in het onderwijs. En dat wist ik ook niet. Die, hebben dus die, die vonden elkaar ook weer als eenheid samen. En Tien kwam ook binnen. MT en S. We komen binnen. Goedenavond, lieve mensen. Kijk, weet je wat het is? Jochen, en dat zal nog veel mensen zijn. Ik ben zelf best wel een, een druk te maken. Oh, Linda krijgt haar campingbed niet uitgedrukt. Nou, lieve Linda, dan komen ze morgen wel even voor je doen. Want er is een bepaalde pak. Er is een bepaalde pak. Erika kan daar zo, die, die pak het en die trekken het zo elkaar. Ik heb ook al het moeite mee hoor. Maar Linda en Erika. Er is een bepaalde pak. Dus komt kom ze morgen wel eventjes, ik zal morgenavond wel even met Erika een bedje in elkaar laten zetten. Maar ja, dan moet je wel voorzichtig doen, want dan zet je kans. Ja, dit is dan niet meer normaal. Ik heb wel een keer te klappen. Nog die uur, dat is toch Ja, het nou, is dan niet meer normaal zeg. Mag u die dingen kassen. Ik hoop dat je hem gehoord hebt, Linda. Ja, dus, nee, ik kan het ook niet hoor, Linda, maar je kan wel. Die zet dat dingen in elkaar, want dat moet je binnenin, geloof ik. Uh, over dat bedje moet je eruit halen en dan moet je geloof ik, dat karton, het gaat over dat karton, dan moet op een bepaalde manier zo'n clip. Maar ik kan het ook niet hoor. Dan komen ze morgenavond wel even in elkaar zetten. Hebben ze zo eerlijkheid als zo gedaan. En misschien morgen we wel even zo verdacht met Linda, met de eerlijkheid als kom. Zie ik wel. Na een beetje links en rechts, gelijk inhouden. Onderaan, zegt Jan. Links en rechts gelijk inhouden. Ik heb een beetje onderaan. Want het, het, het, wordt dubbel, het wordt dubbel gevouwd als je het inklapt. Dus op een bepaald moment moet het omhoog geklapt worden. En dan klik je het omhoog en dan, euh, en dan, dan klikt het in één keer goed. Ja, ik heb dat hiernaast ook. Ik mag, uh, ik mag niet met de duiven naar de busjes schudden en met de duiven fluiten. Mag ik niet. En uh, als ik, dingen klopt hij ook tegen de muur aan en hij heeft uh, last van mijn uitzending. Dus anders uh, dan zal hij nou ook weer wel last hebben, maar ik doe maar een nog. Als je er niet tegen kan, dan gaat hij maar verhuizen. Dan ben ik heel makkelijk in geworden. Vroeger zou ik mijn eigen constant druk gemaakt hebben, maar nu stoor ik mijn eigen daar niet meer aan. Ik was iedere keer gezegd dat ik zelf een keer een brief geschreven heb naar de woningstichting van dat, dat, dat, dat, dat, dat ik het dan wel goed moet vinden, dat iedere keer begint te gillen en te kwijken en te schelden. Nou, daar heb ik ook geen zin in. Ja, ik zit nou te hopen dat ik de lotto ga winnen, dan kan ik een mooi huis kopen bij ons in de Hoofdstraat. Je moet maar minder aankomen, Linda. Want de heer, die kant ervan, die is aan zo handig in. Op links en rechts moeten gelijk klikken, want als je het in een hebt, dan, dan lukt het niet. Nee, wat is er erger? Een mens die fouten waakt, of een mens die een andere fouten niet vergeet. Een mens die een ander de fout heeft. Want wij zijn mensen en daarom mogen we fouten maken. Want ik heb, ik heb zelf een spreuk in, bij mij op de, de rijbank in, de, in, de, in het kantoortje. Eh, voordat je naar boven gaat naar mijn uh, dingen. En daar staat op: Wie niet in staat is een fout te maken, is tot niets in staat. Iemand die in bed ligt. En zich niet meer kan bewegen, kan geen fouten maken. Dus iemand die niet in staat maken, is een fout te maken, is tot niets in staat. Dus maar ben maar blij dat je nog fouten kunt maken. Want van je fouten moet je leren. Maar er is niks zo erg als dat je een ander zijn fouten niet kunt vergeven. Het is heel erg dat mensen elkaar zo naar het leven staan. En als Donner ze straks vertelde dat hij dan zo'n geweldige dag uh, weekend heeft gehad En dan zit je ook, waarom kan dat niet met mensen onder elkaar? Maar je hebt toch dat het van die mensen wat overklappen te zeiken? Dat is nog niemand die daar iets goed bij doet. Lopen die in de supermarkt, lopen ze te zeiken, uh, regen het dan hebben ze uh, commentaar, uh, praat iemand te hard, dan hebben ze, loopt iemand te lachen, dan zitten ze te zeiken, draait de muziek daar, want anders het niet goed zijn, de jongens hier achter aan het voetballen, nou zitten ze te mekken en te schelden. Je hebt mensen die je nooit of te nimmer, uh, een ander, licht in de ogen kunnen zeggen ze wel, maar die nooit niks van andere mensen kunnen velen. Alleen maar maar als ze zelf doen. Dat is alleen maar goed. Dat is alleen maar dingen, maar ze vergeten. Ieder mens kan, uh, ieder mens kan ergens bij elkaar opwekken. Natuurlijk. je kan natuurlijk ergens opwekken. Bij iemand met het drag. Maar een ander, maar die ander, bij wie je erger is opwekt, moet niet vergeten dat die ander bij mij ook erger in is weg. Alleen ik. uiteindelijk. niet. Maar uiteindelijk, als we, als we willen, kunnen we eigenlijk ons onze alles storen. Toch? Dan kunnen we kunnen ons eigenlijk om alles storen. Dat is een goede wat Jan zegt. Dit is een mooie, geen grenzeloze liefde, maar een liefdevolle begrenzen. Ja, dat is ook zo. Maar, maar zo is het toch? En dan moet je jij er tegen van bewust zijn. En je moet ook proberen om uh, ook proberen om natuurlijk zo min mogelijk mensen ergens op te letten. He, je kunt er natuurlijk ook naar maken. En, en, en, en, en het valt dood dan aan iedereen. He, maar dat werkt natuurlijk ook niet. Je hoort natuurlijk wel altijd een beetje rekening met elkaar te houden. Maar, maar zeg maar, uh, ik heb achter bij mij twee vuilnisbakken staan. Die staan uh, achter tegen het schot van de buren. Als ik. Maar ik ben niet alleen hier. Als ik daar iets in ga gooien, dan zet ik altijd heel voorzichtig die deksel omhoog. Dan doe ik er de dingen in. En dan doe ik het naar beneden. Het kan zijn, als, als Erika er iets in gooit, als die deksel misschien wel tegen de glinda gooit. Ja, ik ben er dan niet altijd bij. Of iemand anders. En dat, dat doe ik wel. Maar de burinaars hebben de vrouwensbakker, hier bij mij, die bij hun afdak staan. Aan de andere kant. En iedere keer gooi je die een deksel, de hart tegenaan. Ik denk bij mezelf: zou ik dit nou doen? Zouden wij dit nou doen? Dan zou het jou lang moet. tegen het spier. Dan hebben ze toch de boom kunnen doen. Maar daar denk ik dan wel eens bij na. Denk ik wel eens bij mijn eigen Van ja, hun doen het wel. En uiteindelijk, maar ik zeg daar gewoon niks van. Maar zo kun je het er altijd aan de gang blijven als je toch niks voor elkaar kunt verdragen. Nou, ik zie dat Pien ook binnengekomen is. Goeie lieve Pien. Welkom. Nou, ik zie dat uh, uh, Mink eruit gegaan is. Maar mink mocht je toevallig nog luisteren. Dan uh, wens ik natuurlijk heel veel sterkte morgen met Ken. Met zijn vinger. En we horen wel zaterdag hoe het gegaan is. Dus in ieder geval heel veel sterkte morgen met hem. Ik hoop dat het allemaal goed komt. Maar dat zijn allemaal van die dingen. En ik denk dat je moet leven en laten leven. Ja, het is wat jij zegt, uh, liefde Westmiraal. De juiste zelfverklaarde uh, lichtdragers zijn wandelen in de zwarte gaten. Ja. Maar het is gewoon zo gewoon. Ik vind, je moet leven en laten leven. Natuurlijk uh, storen wel eens dingen van je. Natuurlijk, als je in, in een buurt woont met mensen nou, met buren woont, dan zal er altijd wel iets zijn dat, uh, wat je hoort. Maar hoe ga je daarmee om? Ga je er gewoon normaal mee om? Of ga je uh, je eigen dag echt aan overgen. Kijk. Die ene buurman naast mij, die loopt als morgen wat te rochelen op. De nou, dat vind ik ook vies om te horen. Maar dan kan ik twee dingen doen. Ik kan natuurlijk uh, roepen tegen hem van: hé, hey, kan je langs gaan lopen, rochelen? Ik kan me eigenlijk ook over een flink gaan lopen storen, maar kan ook naar binnen gaan en dan hoor ik het niet. Maar het is niet prettig om te horen. Daar geef ik je naartoe. Het is niet prettig om te horen. Maar het is zijn plaats, zijn werk, zijn, en hij mag daarin doen wat hij wil. Maar hij moet wel accepteren dat ik ook op mijn eigen plaats en in mijn eigen huis door actie En dat is het, het, het verschil. Dat de ene mens. Leven moet leven lassen, ja. Leven moet leven en, en laten leven. Ja. Nou, Jan die vond het weer gezellig. Die bedankt nu weer. Nou, lieve mensen, ik ga als van jullie nemen. Ik hoop, uh, wens jullie nog een heel prettige uitzending verder met gus. Morgenavond zou ik zin, er zit zin, Zet erin. Van 9 tot 10, als ik het begrijp, met een vriendin. Een Charmaanse vriendin, dat zal best wel leuk zijn. Ik zal morgenavond kijken of ik... Luister, als ik het niet vergeet, ik wens jullie iedere nog een heel prettige voortzetting van de week, en ik hoop jullie zaterdag en avond weer te mogen ontmoeten om 8 uur. Ik zou zeggen, doe alle dingen die leuk zijn en geniet van elk mooi moment deze week. Allemaal heel veel lief, en op zijn brabants gezegd, houd het. Ja,